Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook op blikjes komt statiegeld. Op 31 december volgend jaar komt er 15 cent bovenop een blikje drinken. Er wordt al heel lang met de fris en bierfabrieken gepraat over het verminderen van afval in de natuur. Maar er worden alleen maar meer blikjes weggegooid. Door statiegeld in te voeren wordt het echt anders, denkt de staatssecretaris. Uit rapporten blijkt dat ongeveer zo'n 70 tot 90 procent van de blikjes dan zal worden ingeleverd. Het wordt wel een megaklus. Het gaat om 2 miljard blikjes per jaar. Dat is twee keer zoveel als het aantal Flesjes. En daarvoor moeten de supermarkten en allerlei andere partijen nu met elkaar afspreken. Hoe gaan we dat dan precies allemaal inzamelen? Welke afspraken maken we daarover? Hoe halen we de materialen weer op? Er was al besloten dat er statiegeld komt op kleine plastic flesjes. Dat gebeurt komende zomer al. Basisschoolleerlingen die zich niet laten testen als een klasgenootje straks corona blijkt te hebben... moeten vijf dagen extra in quarantaine. Volgende week mogen de scholen weer open, maar wel met strenge regels. De hele klas moet bij een besmetting sowieso vijf dagen thuis blijven... Daarna moeten leerlingen zich laten testen... of dus nog eens vijf dagen aan de quarantaine vastplakken. Straks stiekem toch met z'n allen verkleed in een verlaten schuur gaan hossen. De Brabantse Carnavalsfederatie hoort dat mensen dat van plan zijn... maakt zich er ook zorgen over. De club zegt dat verenigingen juist erg hun best hebben gedaan... om het volksfeest dit jaar online te vieren... en vindt het echt niet kunnen dat anderen met stiekem feestjes... het carnavalsimago verpesten. Het Songfestival hoopt dat het dit jaar wel gaat lukken... om alle deelnemers naar Rotterdam te halen. Vorig jaar ging het feest niet door door corona. Dit jaar zijn er vier verschillende plannen uitgewerkt. Met in het meest gunstige geval zelfs wat publiek in de zaal. Zegt verslaggever Martijn van der Zanden. Maar ja, het blijft natuurlijk wel even afwachten. Of er überhaupt kaartjes in de verkoop gaan. En als er kaartjes in de verkoop gaan, hoeveel er dat zijn. Wat we al wel met zekerheid kunnen zeggen. Is dat er echt wel, mede door de anderhalve meter maatregel. Bijvoorbeeld veel minder mensen in een hooi kunnen dan vorig jaar. Dus er gaan echt veel minder mensen naar het Zongfestival kunnen. En als er inderdaad kaarten in de verkoop gaan. Dan mogen de mensen die vorig jaar een kaartje hadden vooraan in de digitale wachtrij. Het weer. Op steeds meer plekken begint het te regenen. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het zo goed als droog. Heel misschien zien we de zon nog even en het wordt een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Staat de kapotte auto op de A10, de ringweg van Amsterdam bij Amsterdam Geuzeveld. Twee kilometer file daar met tien minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 The place in the past, we've been cast out over I'm <laughs> But I'll be loving you It all seems to make sense You're taking away everything And I can't do Can't let phone in the middle of a highway driving alone. Oh, baby, I, I hope you hear a song that makes you sing along and get you thinking about her. Then the last several miles turn into a blur. Yeah. I hope you both feel the sparks by the end of the drive. I hope you know she's the one